5 uur. Wat om met het CNWS-journaal. In Afghanistan zijn een half uur geleden de stembureaus opengegaan... voor de presidentsverkiezingen. Van de 18 kandidaten maken de huidige president Ghani... en premier Abdullah de meeste kans. Het is de vraag hoeveel Afghanen er komen opdagen. De laatste maanden is het aantal aanslagen flink toegenomen. Vooral gepleegd door de Taliban. Zij zijn tegen de verkiezingen en dreigen ook vandaag aanslagen te plegen.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 In Qatar is vannacht de marathon voor vrouwen bij de WK atletiek gelopen. Vanwege de hitte in de hoofdstad Doha begon de marathon vlak voor middernacht. Toen was het nog altijd 32 graden. De 25-jarige Keniaanse Ruth Chetnikich bleek het beste om te kunnen gaan met de extreme omstandigheden. Ze finishte als eerste in 2 uur 32 minuten en 34 seconden. Door de hitte hebben van de 64 deelnemers zeker 23 de marathon niet uitgelopen. Het weer aan zee valt in enkele bui. Overdag gaat het op meer plekken weer regenen. Mogelijk met windstoten. En het wordt vandaag zo'n 17 graden. Dit was het NMS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zandvoort heeft het. Zandvoort, het, en jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon zee, zee, Zandvoort, de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de nacht. Do you remember your first time? There's a first time for everything you know. Your first crush, your first kiss, the first time you fell in love. Yeah. The first time you made love, think about it, do you remember your first time? The first time you felt house. I got a bad, bad, happy baby And Baby, it's you you. it's you you. I got bad, bad, bad, bad, Baby, it's you I've got a bad, bad habit, baby. Baby, it's you. Can't give a run, no